De Verenigde Staten gaan hun burgers waarschuwen in Europa alert te zijn. Het wordt geen negatief reisadvies, maar een waarschuwing om goed op te letten. Dat hebben Amerikaanse en Britse regeringsfunctionarissen laten weten aan diverse internationale media. Aanleiding zijn de berichten van vorige week van inlichtingendiensten over dreigende aanslagen in Europese steden. De kiezers van VVD, CDA en PVV zijn positief over het regeerakkoord. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond van voor het CDA-congres van gisteren. VVD en PVV-kiezers waarderen het akkoord met een 7,8. CDA-kiezers geven het een 7,5. In de wekelijkse peiling van de Hond steeg het CDA met twee zetels naar 16. De drie partijen staan samen in de Kamer nog steeds op 77. Eén meer dan ze nu hebben. In Bosnië-Herzegovina zijn vandaag verkiezingen voor parlementsleden en presidenten van het Servische en het Moslim-Kroatische deel. Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er vijf keer verkiezingen gehouden. Daarbij speelde de bloedige oorlog in de jaren negentig steeds een grote rol. Toen kwamen honderdduizend mensen om. Veel belangrijke politieke partijen adviseren Bosniërs ook nu om te stemmen op kandidaten van hun eigen etnische groep. De politie heeft bij een controleactie op nachttreinen 76 zwartrijders betrapt. Dat is bijna anderhalf procent van de 5800 reizigers die hun kaartje moesten laten zien. 45 keer werd een boete uitgedeeld voor wangedrag, zoals dronkenschap. Vijf mensen moesten mee naar het bureau. De strijd om de Ryder Cup wordt pas morgen beslist. Dat is voor het eerst in de 83-jarige geschiedenis van het golftoernooi tussen de beste spelers uit Europa en die uit de Verenigde Staten. Door slecht weer kon vanochtend weer niet op tijd worden gestart. Het toernooi in Wales is de afgelopen dagen al een paar keer vanwege regen onderbroken. De tussenstand in de Ryder Cup is 6-4 voor de Verenigde Staten. Het weer, vrij zonnig en droog, 19 tot 23 graden. Morgen meer wolken, maar het blijft droog en vrij zacht. Dit was het NOE. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. lekker.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 A sacred wine I'm <laughs> De dame met de lange benen, zo kan je het ervan Beyond Beyoncé Nails was dat met Naughty Girl uit 2004. Was nog net een beetje in de periode nog voordat ik nog af en toe eens een Euro Breakdown mocht doen. In de tijd dat Mr. Europe deed, Ando Sandbergen. En die is tegenwoordig wethouder van dit dorp is toch ook wel heel erg graden eh, lopen. Ooit eh, een presentator van een eh, hitparadeprogramma bij CFM Zandvoort. En vervolgens is hij wethouder. Ja, dat is, eh, kan raar lopen in de mensenleven. Overigens, eh, dat was eh, de eerste waar we mee begonnen... ...was Few to a Kill van Duran Duran. Uit eh, een film waarin eh, James Bond... Eh, ...waar het allemaal om James Bond ging. En het was de laatste keer dat Roger Moore dat mocht doen. Over Beyoncé Niles nou, heb ik ook nog eh, het een en ander. Het is... Een dame, zoals we weten, een uh, R&B-zangeres. Maar ze is ook nog actrice en een songwriter. Bovendien kan ze ook nog wel uh, als modelontwerpster doorgaan. Uh, samen met Kelly Rowland en Michelle Williams... maakten ze de vrouwensoulgroep Destiny's Child tot een heel groot succes. En ergens midden van uh, het afgelopen decennium uh, gaven ze er de brui aan. En dat uh, uh, had allemaal te maken met uh, de solo-aspiraties... ...van Beyoncé, dit nummer 2 uit 2004... ...de Naughty Girl... Uh, ...was toch ook een grote hit in Nederland... ...kan ik toch niet anders zeggen eerlijk gezegd. En tegenwoordig uh, heeft ze... ...en dat weet ik niet zeker... ...maar ze zou het nog uh, doen met Jay-Z... Die, uh, ...die rapper. En uh, het, uh, gaat, er gaat wel behoorlijk wat geld om... ...bij beiden. Bij uh, ik geloof iets van 35 miljoen dollar... ...dus uh, helemaal zonder... Uh, ...hoe noem je dat? Ik ze zijn helemaal onthand met geld... Uh, zitten ze nou ook weer niet... Dus het ziet er allemaal wel heel erg goed uit. En bovendien heeft ze dit jaar nog een eigen parfum, uh, uh, ja, min of meer gelanceerd. En dat was Heat. Tenminste, dat uh, heette zo. Dat, uh, de naam van de parfum. Dus dat uh, uh, is eigenlijk het een en ander wat we over Beyoncé nou eens kunnen melden. We ik ga het toch weer een beetje doen in de, de lokale buurt. Uh, deze band, uh, zoals gezegd, uh, komen uit Alverveen en Haarlem. Stonden vorig jaar in de voorronde van de Rob Agda En later ook nog in de finale. Wonnen daarbij ook nog eens de publieksprijs. Ik heb het over display. En dit is een opname die ze hier hebben gemaakt uh, bij ons in de studio. En het nummer dat heet Upside Down.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 Love is spread. I got a little closer to a girl I met. And She really got me upside down. Thinking back to what we said and what we had. Whoa. So I asked her what after this. She said no, 'cause all I've tried was not to realize that this was. She wanted to try, didn't get me up or down, but you got me up.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 down, up, cause all I tried was not to realize that this was you wanted to try, didn't get me up or down, but you got me upside down. box was dat met uh, Cinder Shell. En daarvoor hoorde je dus uh, de band uit Alverveen en Haarlem. Display met uh, het nummer uh, Upside Down. Dat heeft uh, Wander van der Ven ooit uh, geschreven toen hij ergens op vakantie was. was een beetje hout op de al van een dame die voorbij liep. En toen schreef hij het liedje in, uh, nou wat was het, uh, denk een uh, middagje tijd. En uh, deed er wat uh, akkoorden onder. En zo uh, was het liedje geboren, uh, Upside Down, uh, toch... In een uh, akoestische uitvoering klinkt hij anders dan op het uh, podium. Daar uh, was er toch wel wat meer uh, geweld uh, aan uh, de orde. Maar goed, het maakte in uh, zoverre niet zo gek van uit. Bijna tien minuten voor half twee hier bij ZFM Zandvoort... in uh, de muziekboulevard van zondag 3 oktober 2010. En als je naar buiten kijkt dan denk je van... Wat voor Is dit nou de zomer? Nee, het is de herfst van 2010. Maar het begint wel heel erg uh, leuk, om maar zo te zeggen. Terug naar de jaren 60. Zen. Darling, give me a hand with hair, long, beautiful hair, shining, green, steaming flags and waxing blue. something Het wil maar niet vlotten nog met Riders Rain. Ze zijn wel druk bezig. Dit was de voorloper van Riders Rain. One more band. Tegenwoordig bestaan ze niet meer. Twee van deze leden van deze band zijn verder gegaan in Riders Rain. En die band is op zoek, geloof ik, naar weer een bassist, geloof ik. Dus het gaat niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Ze zijn wel bezig met uh, materiaal, maar voordat het weer dan helemaal klinkt zoals het zou moeten klinken... ...ze liggen de lat behoorlijk hoog. Ja, dan ben je ook alweer een tijdje verder. Uh, right is Rain heeft al wat uh, demo-materiaal gemaak gemaakt. Maar ik, uh, ik heb het wel. Maar ik mag het niet uitzenden, dus doe ik het ook niet. En uh, dat is de reden waarom ik dus in uh, afwachting ben voor het uh, nieuwe materiaal. Want ik wil het toch wel heel graag op de radio laten horen. Dus, dus dat uh, is, uh, steekt erachter. Daarvoor hoorden we een uh, typisch jaren 60 nummer met Her van Zen. Dat, uh, dat was een vrij grote hit in Nederland ook uh, geweest. Maar goed, het uh, is inmiddels... weer uh, loopt het al tegen half twee. En ja... Op zo'n dag als vandaag dan uh, denk je toch van... Wat had het uh, toch mooi geweest als het in augustus allemaal een beetje beter was geweest. Ik heb uh, daar ook overigens wel... Had ik een uh, aardig singeltje daarvoor. Maar uh, nou is het eigenlijk wel de tijd ervoor eerlijk gezegd. Nou, uh, we doen hem gewoon. Een, uh, we doen het net alsof het uh, gewoon nog uh, zomer is. Het is een hele leuke van uh, twee heren uit uh, de buurt van Graft en De Rijp. Ik heb het over Emery Ginko en dit is... Wat ik al die tijd al wist. Je ziet dan ook, vergeet je vaak waar iemand man heeft. Ouder ik. Kom maar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 smoke Was dat met Mad World, trouwens een nummer wat uh, overigens ooit is uitgebracht door uh, de mannen van Tears for Fears. Je kent ze wel van Shout, Let Them All Out en uh, Tears Roll Down, dat soort nummers. Uh, maar Gary Jules deed in 2004 uh, toch wel een duit in het zakje door zijn versie uh, van op te nemen. En ergens vind ik hem nog zelfs beter dan het origineel. Kijk, je nagaan, dat is uh, toch wel vrij uniek als je dat uh, over iets mag zeggen. En daarvoor hoorden we de One More Band en I Paint the Sky Red. Uh, nee, niet, niet, niet, niet, niet, niet, Ik geloof uh, dat ik iets anders had uh, gedraaid. Nee, nee, Emmerich Co had ik gedraaid, ja. Wat ik al die tijd al wist. Uh, jongens uh, die vorig jaar in de uh, voorronde van de Rob daar woord hebben gestaan... helaas het uh, niet overleefd hebben. Maar wel iets uitgebracht hebben wat een beetje zomers aanvoelt. En als je uh, dan dat ook doet... Ja, ik krijg alweer de nodige berichten binnen, zie ik, van mensen die ergens op een kopje, ko met een kopje koffie ergens in de zon zitten. Van een presentator van een bekend popprogramma op de radio. Noem maar wat. En er zitten er een paar weer in een hangmatje. Nou ja, het is gewoon een beetje lui herfstweer. Zou, zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Toch weer even naar de jaren tachtig. Uh, dit was, uh, was wel leuk trouwens, over de jaren tachtig gesproken. 81 was het jaar dat ik ergens in een, in een klas zat. en Een paar weken terug hadden we een reunie van die school. Was wel leuk. En als je dan op een gegeven moment dan rondloopt bij zo'n reunie, dan zie je ineens ook hoe mensen veranderd zijn. Kan ook over mij gezegd worden hoor. Ik zeg niks over een ander, maar ik kijk ook even naar mezelf. Want er zullen ook wel een paar zeggen van, nou, jij bent ook wel een beetje rond geworden, om het maar eens heel netjes uit te drukken. Maar er, zijn er nog, waren er nog een aantal, die waren nog ronder geworden in al die tijd. En als je ze vroeger zag op school, nou dan bleek het dus allemaal van die sprietjes te zijn. Of in ieder geval eh, bleek het allemaal nog een beetje redelijk door één deur te kunnen. Maar sommigen heb ik toch wel eens een beetje het idee van, nou, dat uh, is uh, een beetje zwaar aanpoten om op je gewicht te letten. Gaan we nog even terug naar die Bekende uh, jaren 80, 80-81 en die reunie. En in dat jaar was ook uh, Rod Stewart actief. Toen, toen ook al. Ja, hij is tegenwoordig. doet niet wel rustig aan. Hij is weer vader geworden, heb ik laten vertellen. man is dik in de 60. Maar goed, dit was een heel groot uh, nummer. En een aardige hit ook in het jaar 1981. Laten we nog eens even daaraan denken. Met Tonight I'm Yours. was er weer. Jori Zwarts uit Bergen. Uh, ze heet uh, Jori, uh, dat is haar echte naam. En dit uh, nummer, dat is ook uh, heel erg uh, mooi. Het uh, heet Complexency, heet het geloof ik. Even uh, gauw uit uh, mijn hoofd uh, gemeld. En uh, ja, het uh, is gewoon het luisteren waard, zou ik bijna willen zeggen. Daarvoor Rod Stewart met Tonight I'm Yours. Uh, sta je gewoon buiten te praten met de programmanleider en uh, dan moet je natuurlijk opletten dat het plaatje niet zomaar uh, afloopt. Ja, want tenslotte, het is mooi weer, de deur staat open. En uh, als je hier in de buurt bent en je denkt van, nou moet die koper toch hebben. Over uh, die meningen die ik uh, ventileerde op uh, de blog. Of uh, wat zeg ik over de column die ik geplaatst heb op uh, CFM. Mag je gewoon binnenkomen hoor. Alleen uh, don't shoot me. Dat uh, is uh, denk ik uh, niet de bedoeling denk ik. Maar goed, uh, we gaan gewoon verder met uh, dit uh, programma. Deze band is ook wel heel erg leuk. Uh, komt uit Lekkerkerk. <laughs> Lekkerkerk. En ze zijn een beetje geïnspireerd op... Uh, ja, zeggen ze. Een beetje door de Beatles. Nou, oordeel zelf maar. Hier is Duncan Ido. Date with Destiny.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 song. Deze dame gaan we zien in Paradiso. Nicole Bus is dat, I Wanna sing, want zij staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Dat kan ik eigenlijk wel met grote zekerheid uh, zeggen. Hoe het uh, verder is uh, met uh, dat uh, hele verhaal van de Grote Prijs van Nederland... Kunnen we, uh, nog, kan ik nog op dit moment niet helemaal overzien, tenminste voor de singer-songwriters... Wel weet ik voor het alternatief rock-gedeelte dat onze vrienden, die ook bij ZFM een paar keer hier geweest zijn, jongens van Ethereal, die staan ook in de finale en die gaan spelen op 11 december in de Melkweg. Dus dat kan ik in ieder geval ook wel vastmelden. Over een man die dat nog niet bereikt heeft, maar misschien wel een beetje op weg is staan, is deze Julian Cassette. This is a dream. Ziek Boulevard van deze zondag 3 oktober. Die zit erop. En uh, we sluiten nog mooi af met een, een nummer. Nou, ga maar eens goed luisteren naar wat dat uh, betekent, uh, eerlijk gezegd. Ik ga lekker niet zeggen van wie het is. Ik spreek je straks aan de andere kant van 2 uur.